2 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Denemarken. De Deense zangeres Emily de Forest haalde de meeste punten met het nummer Only Teardrops. Anouk werd namens Nederland negende met Birds.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 Het weer: Opklaringen en droog met minima rond 8 graden. Overdag flink wat zon. Middagtemperatuur 19 tot 23 graden. En dan zee wat koeler. In het zuiden smiddags en s avonds kans op enkele stevige buien. Maandag meer buien en dan wordt het 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. Een terras gigantesque. 1,5 miljoen. Praat voor evacuatie in drie jaar. De wereld van Filemon. Ja, en alweer het tweede uur van de wereld. Welkom. Uh, het programma waarin we uitzoeken hoe bepaalde zaken in het buitenland werken. En dat doen we door middel van uh, het bellen van uh, Nederlanders die in het buitenland uh, werkzaam zijn en daar ook wonen. We gaan het hebben over salarissen. Hoe wordt er over gesproken in bepaalde landen? Uh, zeg je hoeveel je verdient of uh, hou je dat een beetje geheim? En we gaan het hebben over helden. Wat is de nationale held van bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland, Bangladesh, Australië en Amerika-Houston? Uh, eerst even een kort rondje langs de velden. Goeie nacht Nieuw-Zeeland, Erik Derks. Ja, het is hier morgen, 12 uur in de middag. Lekker weer. Goeienacht. Nou, het valt een beetje tegen vandaag. Het is winter, uh, 18 hè? 18 graden. Nou, 18 graden. Oh. Als het zonnetje schijnt, kunnen we nog net even naar buiten. Nou, met 18 graden zouden we hier ontzettend blij zijn. Ik heb het, ik, ik heb het gezien. Ik heb wel met jullie te doen. He. Het is uh, barra boze. 10 graden in Hilversum, geloof ik, yesterday. Ja, ja, ja, ja. ja. Hey, is er de afgelopen week nog iets leuks gebeurd in Nieuw-Zeeland? Ja, eigenlijk wel iets heel komisch. Misschien hebben jullie dat gelezen twee weken geleden. Um, uh, heeft ons parlement uh, gelukkig besloten dat uh, je nou ook hier uh, kan trouwen als homo's en lesbians. Gefeliciteerd. En dat wij, ja, dat, uh, en dat ging eigenlijk uh, zonder al te veel problemen. Natuurlijk de religieuze uh, instanties waren tegen. Um, dus dat is er allemaal prima door. En... Afgelopen week um, ging er een uh, lesbisch koppel uh, op vakantie hier... die gingen naar een bed-and-breakfast. Een, een hostel heet dat geloof ik. Ik weet niet hoe dat heet in Nederland, bed-and-breakfast. Ja, bed-and-breakfast breakfast heet het gewoon. Oh, dat heet ook, ja. bed-and-breakfast. <laughs> ja. um, toen, toen het dus twee dames waren... kregen ze in een kamer met twee aparte bedden. En toen, het was namelijk een grote bed-and-breakfast... toen vroeg ik, nou, we willen graag een uh, kamer met één bed. Toen zei nee, dat kan niet... Oh. Ik zei, waarom dan niet? Omdat ons geloof dat niet toestaat. Wij geloven niet en wij willen niet dat jullie hier de seks bedrijven. En hij zei het ook zo. Oh. Heftig. Dus, um, <laughs> dat was heftig, ja. En dus, dus, hoe reageerde uh, je daarop? Nou, die mensen gingen meteen weg. Ik zei, nou, dat, dat, dat slaat alles. Ik bedoel, um, het mag ook trouwens niet, hoor. Je mag niet, als je een business hebt, je discrimineren. Maar dat terzijde. Uh, dus dat haalde natuurlijk het nieuws en het, haalde het wereldnieuws en Facebook. En um, momenteel, uh, de man klaagde in de kranten dat zelfs zijn Facebookpage... Uh, hij had dat moeten sluiten, omdat er meer dan 10.000 mensen op geklaagd hadden. En ik zeg, wat een prachtig mooi verhaal. Ja. Heerlijk, al, al krijgt die man geen enkele business weer. <laughs> ja, ja, maar, ja ik ho maar hopelijk gaat hij daardoor wel anders denken. Ik denk het niet. Meestal worden mensen dan nog vasthoudender in hun gedachten, ja, ze hebben, tenminste, ze hebben niet de steun van de New Zealand Tourism Board. Die, um, die heeft meteen de, de website uh, veranderd met een rainbow. Oké. Okay. Um, om, om met name de Australische homokoppels te motiveren... om naar Nieuw-Zeeland te komen, om hier te trouwen. Ja, nou, mooi. Mooi dat die wet er doorheen is, vind ik. Prachtig, ja. Gefeliciteerd ermee. En ik spreek je zo meteen over salaris en over helden. Die heb je ook wel veel in Nieuw-Zeeland. Uh, Oké, okay. tot, tot zo. Straks. Karel Kuipri in Bangladesh, lang niet gesproken. Goeienacht. Goeienacht. Hé, hey, uh, zometeen gaan we het hebben over uh, salaris. Dat komt voort uit het nieuws van die textielfabriek die is ingestort. Uh, ja. Maar de, nog ander heftig nieuws. Er was ook een, een cycloon bij jou in de buurt, hoorde ik. Ja, er is altijd wat te doen in Bangladesh. Ja, heftig land. Ja, uh, nou, maar dat is gelukkig uh, is dat wel meegevallen met de cyclone. Vertel. Daar waren ze heel bang voor wat er zou, wat er zou komen... want hij won aan kracht uh, voor de kust in de baai van de Galen. Maar uh, er is een soort heel groot systeem nu in werking in het land... omdat ze hier wel ervaring mee hebben. Mm -hmm. En dat uh, werkt heel goed. Uh, allemaal mensen naar opvangcentra... Uh, allemaal waarschuwingen uit. En uh, nou ja, de, het aantal, uh, aantal slachtoffers is enorm meegevallen. Dus dat is weer een opsteker voor de government, hun systeemwerk. En waar zat je zelf? Uh, ik zit in de halve stad. Die was in de orde van het gebied. Had je zelf vastgebonden aan de een boom? Een enorme of? regen. Oh, oké. Okay. Maar was je bang? Dus, uh, of heb, heb je zo'n goede nee, woning dat je echt. daar niet bang hoeft te zijn? Uh, nou ja, we zitten op de vijfde verdieping. Dus voor als het een beetje nat is uh, beneden, dan uh, merk je dat niet echt. Maar nee. het was wel enorme hoosbuien. Stond, op de weg stond echt wel uh, overal 50 centimeter water. Gelukkig weinig slachtoffers. Ja, gelukkig wel. Ik spreek je dan meteen. Tot zo. Sophie Scheuters in Australië, goeienacht. Goedemorgen, middag denk ik al voor jou. Ja, goedemorgen. Het is hier. Uh... 10 uur, denk ik? Ja, iets aan ja. 10. uur. Oh. En als gaat je 12 uh, uur. Ja, dat scheelt dan nog twee uur. Hey, Def was bij jou in het land. Ja, klopt. Vertel. Uh, nou, um, ze waren er zelf dus niet. Ben ik achtergekomen. Oh. Uh, maar ze hebben wel een album launch gedaan in Wewa. Dat is uh, in de um, in bush in New South Wales. Uh, dat is ongeveer 800 kilometer waar ik, uh, van waar ik woon. Um, maar uh, desondanks, het, ze hebben dus wel een andere launch daar gedaan... maar ze zijn zelfs niet opgekomen dagen. Dat vind ik een beetje raar. Maar, maar ze uit. deden wel net of ze kwamen? Ja, ze deden wel net of ze kwamen. En toen was op het allerlaatste moment, oh, ze komen toch niet? Maar de mensen in Weewa, het uh, kon de pret echt niet drukken. Er was zelfs nog een, een huisbrand. Moet, is, daar wonen maar 1700 mensen... En ze uh, dus waren al super excited dat uh, uh, Daft Punk hen had uh, uh, gecontact... dat ze daar hun album launch wilden doen. En uh, op de avond zelf was er een hele grote brand. Een huis stond daar in de fik. En uh, dus de enige toegangsweg tot WeWa... die was, uh, was helemaal geblokkeerd door die brand. En Daft Punk kwam niet opdagen, maar dat mocht de pret niet drukken. Ze hadden geloof ik de grootste disco-vloer van Australië daar... En uh, iedereen uh, kwam helemaal verkleed en uh, had er zin in. En ja, dat was dus de officiële internationale Alden Launch. En waarom daar? Ja, weet ik niet. Ik denk dat ze. Hebben ze gewoon uh, een Bank dark op de, op de kaart gegooid of zo? Ja, dat denk ik. Ik heb echt geen flauw idee. Hmm. Maar uh, Defpunk is hier wel redelijk populair. Dus daarom denk ik Australië. En uh, ja, waarom we al, weet ik niet. En ik, ik weet dus ook echt niet waarom ze niet zijn komen ontdagen. Dat is echt jammer. Nou, misschien maar dat ze, die hij weggeblokkeerd was. Dat ze daar dan niet langs konden. Dat ze het risico niet ja, wilden natuurlijk. nemen. Ja. Nee, ja, dat, kan, dat kan natuurlijk ook. Maar zij zijn sowieso dat? nooit met een gezicht uh, in, in, in, in, in het nieuws, hè? Nee, klopt. Ze draagt van die helmen. Ja, dus misschien waren ze er wel en weet je gewoon niet dat, dat zij het waren. Oh, dat kan natuurlijk ook. Ja, ja, dat zou inderdaad wel, <laughs> wel vet zijn geweest. Dat ze er wel uh, gewoon tussendoor liepen. En dat je dan op een gegeven moment, als je een biertje bestelt... gewoon eigenlijk naast uh, een van die mannen staat. Ja, misschien heb je er dan naast gestaan. Ja, dat zo, nee, ja ik, wou dus dat ik, ik wilde er echt graag naartoe. Maar goed, het was een beetje ver weg. Oh. Maar uh, next time. Next time. Hey, ik spreek je zo meteen over salaris en over helden in Australië. Ja, top. Tot zo. Roel Verhaak in Houston, goeienacht. Goedenavond. Hé, hey, uh, jij bent nieuw in dit programma. Wat, wat doe jij in Houston? Um, ik doe je onderzoek naar kanker op het uh, grootste kankerziekenhuis ter wereld. Dat lijkt me interessant uh, om te doen. En uh, als het lukt, natuurlijk ook heel belangrijk. Um, nou ja, we doen, al, we doen ons best. Hè? Ja. En af en toe lukt er iets en, en meestal, uh, meestal is het voornamelijk voorbereidend werk. Het beeld wat ik van Houston heb is vrij saai, klopt dat? Ik hoor het altijd van mensen die daar ja, geweest zijn. Ik, ik ben er zelf nooit geweest, moet ik heel eerlijk bekennen? Ja, is denk ik een beetje uh, misschien wel de Rotterdam van, uh, van Amerika. Het is een hele grote stad. Dus er wonen hier uh, in de omgeving ongeveer 5 miljoen mensen. Zo. Dus met zo'n grote stad is er ook altijd wel iets te doen. Uh, net als dat er bijvoorbeeld in Rotterdam uh, eigenlijk altijd wel iets te doen is. En er is altijd wel iemand jarig ja, is, natuurlijk. Er is altijd iemand jarig inderdaad. Um, maar er zijn, er zijn musea en er zijn hele goede restaurants en er zijn goede cafés en zo. Um, maar er is verder niet zoveel. Er, uh, er zijn geen bergen, er, zijn geen, ja, er is niet echt een interessante scene of zo. Maar ja, goed, het is toch wel... Uh... Het is net zoals Rotterdam het is, is de... eigenlijk ook heel leuk als je het iets beter kent. Dat geldt ook ja, voor Houston misschien ook zo? Dat is eigenlijk met Houston ook zo. Ja, dus jij hebt het uh, dan wel naar je zin? Um, ja, nou, ik woon hier met mijn vrouw en mijn kindjes. Dus uh, voor mij is de alle... ...alle pret wel een beetje voorbij in die zin. Ah, nou ja. Nu... Ik heb ook een vrouw en kindjes. Dat klinkt wel heel depressief. Omdat denk uh, dat we een leuke woning hebben... ...en een leuke buurt en gezellige buren... ...en uh, weet je wel, dat ik makkelijk naar mijn werk kan komen. Dat soort dingen zijn nu even belangrijker dan... Uh, ...dan stappen tot uh, vier uur oké, oh, oké, okay, okay. ja, ja. Ik wil zeggen begrijpelijk, maar... ...begrijp het eigenlijk niet, maar... <lacht> ...nee, ja, iedereen uh, <lacht> heeft zo zijn eigen leven. Maar je, je woont er in ieder geval prettig en dat is belangrijk. Dat klopt. Ik spreek je zo meteen, dan gaan we het hebben over salarissen. Want daar zijn ze in Amerika natuurlijk heel erg open over. En over helden. Helden van Amerika. Tot zo meteen, blijf hangen. Oké. Okay. Okay. Dan gaan wij eerst even naar muziek. The Cat Empire met Brighter Than Gold. Four steps in the morning, two steps in the day.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 Cat Empire met en Cole. Radio 1. Radio 1. De wereld van Filemon. We gaan luisteren naar een parodie op Ramses Shafi. Voor degene die opkomt voor zijn bonus. Die zijn bedrijf ten gronde heeft gericht. Die zich afvraagt of dat nu gewoon is. Moet u weten, u doet alleen uw plicht Voor degene die tien keer zoveel waard is Als ons eigen minister-president Die ten slotte maar een ambtenaar is Moet u weten, jullie runnen wel de trend. Graai, pak, grijp, jat Naai, pik en BEDONDER donder. Graai, pak, grijp en jat. Naai, pik en de donder. Ja, grijp, pak, grijp, jat, en bedonder. Een parodie op Ramses Shafi. Vorige maand stortte in, uh, in Bangladesh een textielfabriek in. 1127 mensenlevens heeft dat gekost. Een gigantisch aantal. Naar aanleiding daarvan wil de Bengaalse regering... het minimumloon voor personeel in de textielindustrie verhogen. En wil het zorgen dat... het. Personeel personeel zich mag aansluiten bij een vakbond. En uh, ja, grote winkelketens als HM, Zara, Primark en de CNA die staan daar gelukkig achter. Uh, en het leek mij een mooie gelegenheid om het eens te hebben over salarissen. Hoe wordt daar in de rest van de wereld tegenaan gekeken? Dewereld.bnn.nl, dat is ons e-mailadres. Uh, daar uh, kan je je aanmelden als jij een Nederlander bent... die in het buitenland verkeert om, en het leuk vindt... om af en toe je verhaal te vertellen op Radio 1. Zo kregen wij uh, vorige week een, een, een mailtje van Rolf Verhaak. Die zit in Houston. en uh, ja, Die gaat uh, vanavond voor het eerst uh, vertellen over zijn avonturen daar. En uh, over hoe er in Amerika bijvoorbeeld tegen salarissen aangekeken wordt. Maar uh, over salarissen beginnen we in, in Nieuw-Zeeland. Erik Dirk zit daar. Uh, hij is uh, tv-maker. Goedenacht. Goeienacht. Uh, hoe is jouw salaris? <laughs> ik mag niet klagen, ik mag niet klagen. Ik merk wel dat er in Nieuw-Zeeland een... niet <laughs> heel erg openlijk over gesproken wordt. <laughs> ik... <laughs> dat is even nee, een testje. Da, nee, dat klopt, dat klopt. Ik klopt. Het is uh, een groot geheim um, wat iedereen verdient hier. Ik kan alleen zeggen, we hebben een, een minimumloon. En dit komt ongeveer overeen, overeen, uh, overeen met... Uh, uh, Nederland, uh, 15 Nieuw-Zeelandse dollars per uur. Mm -hmm. um, ik denk toch in het algemeen dat de salaris en wat mensen hier verdienen... minder is dan in Nederland, als ik dat vergelijk. Maar wij hebben een wat vriendelijker belastingstelsel. Zo, ik bedoel, ik betaal een maximum, uh, mijn hoogste schaal is 30%. Oh. Um, dus, en wij betalen ook veel minder sociale premies en verzekeringen. Maar merk je dat waardoor, ook? Oh, dat is wat ik wel eens hoor van mijn vrienden in Nederland. Um, wat, wat, wat jullie moeten betalen aan premies en uh, de hoogste belastingsschaal. Dan kan ik me voorstellen dat ja, als je inderdaad een, uh, ik wat, een half miljoen verdient... Uh, ja. dan, dan blijft er daar maar de helft van over. Maar merkt u dat, dat het zorgstelsel dan uh, minder goed is daar? Nee, nee ik weet niet. Ik, ik heb me wel eens afgevraagd waarom dat dan is. Uh, het zorgstelsel vind ik hier nog steeds even goed. Het wordt geheel betaald uit het belastingsysteem. Hmm. Dus wat je betaalt. Um, dus ik weet niet of ze uh, een, een, een, een betere running uh, hebben van het zorgstelsel. Van het ik, ik zeg niet dat het perfect is, maar het, ik, uh, ik vind het heel goed hoe het hier uh, gedaan wordt. Ja. <coughs> maar hoe zou dat dan um, komen? Dat je dan en minder belasting betaalt en daar hetzelfde voor terugkrijgt? Hebben jullie een gratis uh, energie ja. of zo? Um, ik weet het niet. De salarissen, zou, ik dus, zou je dus eigenlijk kunnen zeggen, zijn waarschijnlijk lager. Ik ben, ik ben eens nagegaan wat de hoge salarissen zijn. En die zijn nog steeds onder de medische specialisten. Oh. Daar praat ik dus over de, over de, de, ja, de echte medische specialisten. Niet de, niet de huisarts. De huisarts verdient hier matig. Hmm. Uh, maar de medische specialisten, de lawyers, de, uh, die verdienen hier enorm goed. De business consultants. Um, Ter vergelijking, de prime minister verdient hier in euro's 257.000 uh, euro. Ik weet niet wat Rutte verdient. Nee, dat is, uh, minder. minder. Uh, volgens mij 100, minder. 180 euro. 180? Ja, dus, volgens mij is dat de balkenorm? Um, dacht ik zo hoor. Oh, is dat de balkenord. Oké. Okay. En, en wat, wat, wat ook heel goed verdient hier zijn salespeople. Um, die op commission werken. Bijna alle salespeople en real estate, uh, in real estate is uh, makelaars, die werken hier op commissie. Als je daar goed in bent, dan maak je honderden duizenden dollars per jaar. Ja, maar dat is, dan de, ja, dat is, dan, ja, is dat dan je salaris? Ja. ja, dat is je salaris, want die werken bijna alleen maar op commissie. Ja, ja, ja. Maar en natuurlijk CEO's. En, ja, het staat ook op mijn lijstje, CEO's, zoals like telecoms, de, de IT-business. Die mensen verdienen in de miljoenen. ja. Maar en... ja dat is een commerciële. Daar, daar wordt ook niet op gekeken. Ik blijf het belachelijk vinden, maar. De rijkste man van Nieuw-Zeeland, bijvoorbeeld, is Mr. Graham Hart. Mm -hmm. er staat, uh, zijn rijkdom is 8,8 biljoen. Zo. Dat is en, wel echt heel en veel ik, geld. En, ik, en hij zegt: uh, Hij investeert alles zelf. En hij zegt heel um, trots op zijn website. Um, ik neem de risico's en daarom krijgt niemand van mijn team die deelt in mijn winst. Aha. En dat is zijn uh, <laughs> Amerikanen, Amerikaanse, dan dit kan niet. Nee. Hey, en jij bent tv-maker. Uh, Nieuw-Zeeland is een klein land, er wonen niet heel veel mensen. Maar nee. kan, je goed, uh, kan je er goed mee verdienen? TV, is dat een... Ja, dat ja, ja, een... ja ik, ik, heb, ik heb heel goed verdiend. Uh, of verdien nog steeds goed. En, maar dat heeft te maken met ook een stukje geluk. Dat je toevallig, uh, uh, televisie maken hier in Nieuw-Zeeland... wordt door misschien al maar al door tien Productiemaatschappijen gemaakt. Ik ben een kleintje, uh, maar redelijk succesvol. Ik heb geluk gehad dat ik op het juiste moment het juiste programma maakte en daardoor elk jaar uh, programma's kan blijven maken. Maar ik heb ook bewust uh, mijn bedrijf klein gehouden. Andere bedrijven zeggen altijd: je moet groeien, je moet groeien. Uh, ik, ik heb een andere mening aangedaan. Ik wil bewust klein en omhoog een uh, niche market zodat ik ook nog plezier in mijn leven kan houden. En niet uh, alleen maar uh, mensen hoeven te rennen hoe ze moeten werken. Dat klinkt mooi. Ik uh, spreek je zo meteen uh, nog over helden. Dat is ook een mooi onderwerp, lijkt mij. Ik, dan denk okay. ik gelijk aan de All Blacks. Oh, uh, uh, precies, de All Blacks, dat kan niet beter. <laughs> Tot zo meteen. <laughs> okay. Karel Kuiperi in Bangladesh, Goedendag nogmaals. Hallo. Expert man, al daar. Ja hoor. Uh, maar heb jij ondertussen al een baan? Of leef je nog steeds op kosten van je vrouw? Uh, ik le leef nog steeds op kosten van mevrouw. <laughs> dat doe je heel goed. <laughs> maar begint, uh, begint dat niet... Uh, uh, want uh, ik spreek nu denk ik een dik half jaar. Begint dat niet te irriteren? Uh, nou, ik moet zeggen dat ik wel gewoon nu... Uh, ik, ik heb het er wel mee gehad. Ik ben wel echt uh, heel erg druk uh, op zoek naar een baan. Want... Ja, je, er is niet heel veel te doen en uh, ik, het is niet zo boeiend om uh, de hele dag bezig te zijn met wat gaan we eten vanavond. <laughs> hey, en uh, je vrouw die verdient hoeveel? Uh, nou, die verdient best redelijk, ja. <laughs> dus er wordt uh, in Bangladesh ook niet heel openlijk over gesproken hoeveel je verdient? Uh, Jawel, uh, daar zijn ze wel vrij uh, makkelijk in. Oh ja, dat is en gewoon dat je nog je Nederlands dat achtergrond, dat je daar niet zo makkelijk over spreekt. Uh, ja, ja, denk maar wel. Maar wegalen zijn er heel makkelijk in dus? Uh, ja, want dat, dat, dat willen ze altijd van je weten. Ik rij hier op een uh, Nederlandse fiets... en dan uh, vragen ze altijd hoeveel dat je heeft gekost en wat ik dan verdien. En dan begrijpen ze helemaal niks van als ik zeg dat ik niks verdien. <laughs> maar maar uh, geldt het voor arme mensen, denk je, dat ze daar open over zijn? Of ook voor de rijkeren? Nou, ik denk dat de rijke mensen minder happig zijn om, uh, om te vertellen uh, wat, ze, wat ze verdienen. Maar ik denk ook niet dat als je een rijke Bengaal bent... dat allemaal mensen op straat aan jou vragen wat je verdient. Nee, nee. Dat is wel iets wat ze doen omdat ik besters ben. Maar als je bij een borrel bent of zo, misschien van het werk van je vriendin... en je komt dan middenklasse ja. mensen tegen, wordt er dan over gesproken? Of dat niet? Nee, nee, eigenlijk niet. Niet zoals in Amerika, dat het in de eerste zin van een gesprek... ongeveer al uh, verteld wordt. Nee, nee, nee. Dat, dat is, uh, dat is in, in die kringen niet echt. En over middenklasse gesproken, dat zal je in, in, in Bangladesh niet echt hebben, hè? Dus of rijk of uh, arm nee, dat is wel grappig. Dat, uh, er zit een enorm gat tussen de mensen die heel veel verdienen... en de mensen die heel weinig verdienen. En daar zit gewoon niks tussen. Ik had er wel een mooi voorbeeld van. Ik zag namelijk van de week een Hummer rijden. Mm -hmm. uh, nou, dat is echt wel wat een Hummer in Bangladesh. Dat betekent ten eerste dat je ongelooflijk veel geld hebt uitgegeven aan die auto. Ten tweede betekent dat je hem hier naartoe hebt moeten laten verschepen. Daarna heb je hem moeten laten importeren, wat ongeveer 600% belasting is... op de nieuwwaarde van de auto... En dan laat je je daarin rondrijden, hier in de stad, door een uh, chauffeur die nog geen 100 euro per maand verdient. Ongelooflijk, ja. Het is ook nog een heel redelijk ding, toch? Het is ook nog een heel redelijk ding, toch? Oh ja, nee, uh, vies. Hij was ook nog geel, weet je. Ja, ja, ja. Hey, we hadden dit onderwerp naar aanleiding van het minimumloon dat, uh, dat verhoogd is. Maar heb je enige idee hoeveel het minimumloon ongeveer is? Uh, nou ja, er is niet zoiets als een algemeen uh, uh, regel daarvoor. Maar nu in die garment factories uh, verdienen ze op het moment zo 25 of 30 cent per uur. En, en, en kan je daar iets mee in Bangladesh? Is het heel goedkoop? Uh... Je nou, dat, dit is wel echt uh, een minimum. Ja. Maar daar, die mensen, die, die kunnen daar wel, uh, wel, wel van leven. Maar naar de dokter gaan dan, of zou ik me dan nog dan... niet kunnen, of wel? Nee. nee, nee. Dan, kan je, dan kan je een beetje eten en dan kun je net je huur betalen. En dat, dat is het dan wel. Dus het is wel echt goed nieuws dat het minimumloon omhoog gaat. Het ja, is een hele, hele, hele belangrijke stap om. Uh, om die uh, markt hier te verbeteren. Mooi. Hey, uh, blijf hangen, ja. want zo meteen gaan we het nog hebben over helden. Want uh, ja. de, de textielfabriek is natuurlijk ingestort... en daar is ook een held uit voortgekomen. Maar dat Absoluut. ga je zo meteen vertellen hoe dat zit. Blijf hangen. Ja, dus oké. Okay. Dan gaan we eerst even luisteren naar wat feitjes... over salarissen uit de rest van de wereld. De wereld van Filemon. In Nederland staat de topman van het bedrijf Shell... op de derde plaats van de best betaalde salarissen. Jeroen van der Veer verdient 4 miljoen euro. In Barcelona verdient de voetballer Messi het beste salaris van alle voetballers. Hij casht zo'n 33 miljoen. In New York verdien je met een baan als vuilnisophaler ongeveer 60.000 euro. In Nederland verdien je het beste als piloot... en als vrouw kan je het beste een baan hebben als manager in de logistiek. De wereld van Filemon... En wij gaan naar Australië, naar Sophie Scheuders. nacht nogmaals. Goedemorgen voor Goedemorgen. jou. Goedemorgen. Je bent psycholoog daar in Australië en je vriend werkt, als ik het goed heb, op een boorplatform? Uh, ja, dat klopt. Maar uh, jij hebt net een nieuwe baan, hè? Uh, ja, ik heb een nieuwe baan. Oh, ik heb er echt zoveel zin in. Maar uh, even lang verhaal kort. Om als psycholoog hier te mogen werken, moet ik geregistreerd staan. Dus ik ben nu bezig om, wat, uh, om die registratie te regelen... Dus hopelijk kan ik binnenkort aan de slag. Maar die baan heb ik al. En wat is dat voor een baan? Uh, als psycholoog hier in het lokale ziekenhuis. Leuk. Dus, dus, uh, ja, ja een, heel leuk. En is er werkloosheid daar? Moet je echt blij zijn als je daar een baan kan vinden? Uh, nee, nee, het is hier echt uh, redelijk makkelijk om aan een baan te komen. Ze dus, uh, schuwen er ook niet voor om uh, uh, mensen die met een hoge opleidingsniveau of mensen die een hoog opleidingsniveau hebben om, om een. Uh, ja, een, een, een lager opgeleide uh, baan te doen. Daar schuwen ze niet echt voor, dat vinden ze geen probleem. Nee. Uh, iedereen staat hier een beetje gelijk. Er is hier ook echt geen hiërarchie. En uh, zoals ik net hoorde dat die mannen in uh, Amerika 60.000 euro per jaar verdienen. Dat is hier ook ongeveer oh. ja, hetzelfde. En als psycholoog verdien je dan goed? Um, ja, ik, ja, jawel. Wel in vergelijking met Nederlandse psychologen, ja. ja ik denk dat je in Nederland als psycholoog beginnen psycholoog, hoeveel zou je verdienen? 3000 bruto als je fulltime oh. werkt? Nou, nog niet eens, denk ik. 2700 of nee, zo? Nee, veel minder. Ja, zoiets. 24 2600. Ja. En, en, en in Australië? Ja. Gemiddeld. Uh, in Australië verdien je ongeveer uh, tussen de 65 en 75.000 per jaar. Oké. Dus ik okay. weet dus niet hoeveel dat... Nee, dat kan ik maag. ook niet zo uitrekenen. Maar het is niet heel slecht. Dan, dan kan je best wel nee, goed van leven daar, denk ik. Ja, absoluut. Maar het levensonderhoud is hier wel een stuk duurder dan in Nederland. Oh. Ja, gewoon ja, gewoon boodschappen is gewoon... Uh, eten en zo, dat is gewoon echt duurder. Ja, dat is echt een stuk duurder. Dat heeft te maken met dat Australiërs... niet zo heel erg efficiënt zijn... in het uh, distribueren van hun uh, groenten... en uh, vlees en dat soort dingen. Want ze hebben hier alles zelf. Mm -hmm. Maar... Uh, Desondanks is het alsnog hartstikke duur om uh, bananen of mango's of zo te kopen. Ja, ze dus je kan beter dan gewoon zelf een uh, moestuin aanleggen. Ja, echt. Ja. Veel beter. Er doen veel mensen dat daar? Denk het wel dan. Uh, jawel, jawel, jawel. Redelijk veel mensen doen dat hier ook, hoor. Die verbouwen gewoon hun eigen dingen in de achtertuin. Dus die zijn natuurlijk het prima klimaat ervoor. Hey, en jouw vriend die werkt uh, tussen de giftige gas op een boorplatform? Uh, ja, die, die is op het moment zijn ze gastanks aan het bouwen. Ja. En uh, ja, daar, hij, daar uh, is hij onderdeel van. Ja, en dat verdient echt heel goed, toch? Omdat je ook uh, risico ja, neemt. Dat, ja, dat verdient echt supergoed, omdat ja, hij moet natuurlijk hartstikke flexibel zijn. Dus hij begint vroeg in de morgen en hij komt ook s'avonds laat als weer thuis. Dus hij kan en hij kan er zelf voor kiezen of dat hij uh, uh, op zijn minst moet hij 50 uur per week werken. En maximaal kan die, even kijken, 60 en dan nog... Hmm. 76, nee? 76 uur per week. Nou, heel ja, veel, heel veel per uren. Per ongeveer ja, dubbele wat je, wat je normaal werkt bijna. Ja, ja bijna dubbele ja. Dan zouden die ook Dat wel heel goed verdienen, of, of niet? Werken, wat zei je? Als hij als echt 100% zou werken, wat hij zou kunnen werken... hoeveel verdient hij dan ongeveer? Uh, ongeveer uh, 3300 dollar per week. En een dollar staat in verhouding met de euro... Uh, ja, dus ongeveer, even kijken hoor, 80 cent. Dus gedeeld door, uh, nou, dat zou iets van 2800 euro of zo zijn. Oeh, dat is wel uh, per week, is dat echt heel goed. Maar maak je dan geen zorgen om je vriend, omdat het risicovol werk is? Met giftige nee, stoffen en zo? Waar, het enige waar ik me zorgen om maak, is dat hij gewoon, omdat het uh, zo lekker verdient. En uh, helemaal als je in je achterhoofd uh, houdt dat je. Uh, want ze hebben RDO's, dat zijn roster days off. Dus hij krijgt er. Eén uh, per week. Dus hij mag gewoon een dag per week betaald vrijnemen. Krijgt hij acht uur voor betaald. Echt um, Maar hij spaart die op. Dus dan, uh, zeg maar, aan het eind neemt hij opeens dan uh, zes uh, RDO's op. En hij heeft die gewoon meer dan een week vrij. Ja. Yeah. Dus, maar dan, dan denkt hij nu bij zichzelf, oh, het moet echt superveel werken om dat goed te maken of zo. Ik weet het niet. Dus hij draait, ik maak me meer zorgen om het feit dat hij superveel uren werkt. Mm -hmm. En dus ook echt gesloopt thuiskomt. Uh, dan, uh, dan om de giftige stoffen en zo. Want ik heb wel het idee dat ze daar, daar veel aan doen. Het lijkt me ongezellig, want jij komt helemaal voor hem naar Australië toe... en is hij altijd aan het werk. Ja, weet ik, weet ik. Maar we hebben er goede afspraak over gemaakt. Dus okay, uh, wat... volgende week heeft hij een paar dagen vrij. Dat is wel een afspraak, dingetje, dat hoor ik. Wat zei je? <laughs> ik zeg, het is wel een dingetje, dat hoor ik. Ja, wat, wat, wat is een dingetje? T tussen jullie dit? Dat hij zoveel werkt? Ja, het is wel een dingetje. Moest ja, er moest een afspraak over gemaakt nee, maar... worden. ja. Ja, er moesten wel even afspraken over gemaakt worden, dus. Ja, maar dat is, kwam pas later, hoor. Ja. <laughs> maar binnenkort heeft hij, dus, uh, heeft hij dus een weekje vrij. Dat is heel fijn. Ja, dat is wel eigenlijk leuk. Daar heb ik ook heel erg veel zin in. Hé, hey, blijf uh, hangen, want we gaan het zo meteen hebben over helden. Uh, ja, helemaal top. Helemaal top. Tot zo. Tot zo. Roel Verhaak in Amerika, Houston. Uh, ja, iemand die zich zomaar aangemeld heeft uh, voor dit programma... en uh, voor het uh, eerst vertelt over hoe het is in Houston. Ontzettend leuk dat je dat hebt gedaan, uh, Roel. Dank je wel. Jij doet daar kankeronderzoek. Interessant en mooi werk. Uh, maar verdient dat ook? Um, nou, ik, uh, zoals, zoals de meeste mensen in het programma... mag uh, niet klagen over mijn verdiensten. Ik denk dat het nu zo'n beetje... Um, eigenlijk, het is eigenlijk nu vergelijkbaar met wat ik in Nederland zou verdienen. Ja. Maar als ik, hier, als ik hier lang genoeg blijf... dan uh, uh, ga ik uiteindelijk veel en veel meer verdienen... dan wat ik in Nederland ooit zou kunnen. En ben jij officieel wetenschapper? Ik ben officieel wetenschapper. Ik ben officieel professor zelf. Oké, okay. officieel professor. Want uh, de, de, de, ik heb veel vrienden toevallig die in de wetenschap zitten... maar die klagen altijd over dat het zo slecht verdient. Ja, dat is ook zo. Maar als je op een gegeven moment... Um, als je van, van, uh, van individuele wetenschapper tot uh, groepsleider, uh, als, je, als je die stap weet te maken, dan gaat het ineens een stuk beter. Ja, ja want die mensen van mij, die vrienden van mij, die zijn dan net gepromoveerd. Die zitten ook, eentje zit ook bijvoorbeeld in, uh, in de Verenigde Staten, maar dat verdient dan niet zo goed. Maar als je dan die stappen maakt die jij hebt gedaan, dan, uh, dan, dan kan je denk ik heel goed verdienen. Um, ja, nu wel. Uh, en ik ben ook zo begonnen natuurlijk dat ik uh, gepromoveerd ben en daarna in Amerika uh, ben gaan werken. Ben, ik heb eerst in Boston gewerkt, op ja. Harvard. En, en toen vanuit daar uh, ben ik hier terechtgekomen. En, en hoe oud ben je als ik vragen mag? Uh, ik ben nu 36. 36 nou professor. Ja, maar het systeem is hier weer iets anders dan in Nederland. Uh, dus je mag je hier eerder professor noemen dan, dan in Nederland. Maar en wat zou je in Nederland dan zijn? Ja, iets van universitair docent, denk ik. Ah, oké. Okay. Hey, en uh, jij zegt, ik mag niet klagen qua salaris. Wat betekent dat? Um, nou ja, ik ben natuurlijk Nederlands genoeg om het niet op de radio te gaan vertellen. Maar het grappige is dat omdat ik in een, in een staatsziekenhuis werk... Dus mijn, uh, mijn ziekenhuiswerk wordt uh, betaald door de staat Texas. Mm -hmm. Is alles openbaar? Dus als je op mijn naam zou zoeken en, met, uh, en, uh, en daar salary uh, of zoiets bij zou zetten, zou zetten, dan zou je er zo achter kunnen komen wat ik vind Oh, Dat gaan we dan even doen. <laughs> ja, dat mag je ook gerust doen. Maar het grappige daarvan is dat, we dus ook weten wat ik, dat wij van onze collega's ook weten wat ze verdienen. Ja. En die weten ook wat onze, onze president verdient, en, et cetera. Oké, okay, en over het algemeen wordt er in Nederland of in Amerika heel erg uh, makkelijk over gepraat, hè? over hoeveel je verdient. Ja, die ervaring heb ik eigenlijk niet zo. Dus oh. mijn, mijn, uh, mijn schoonouders, dat zijn mijn, mijn mijn vrouw is Amerikaans. Ik weet niet van wat mijn schoonouders verdienen, ik weet niet wat mijn buren verdienen. Ja, ik weet het alleen van mijn collega's, omdat het uh, publiekelijk, uh, omdat het, ja, dat publiekelijk uh, op die website staat. Ja, oh ja, ik kom heel vaak mensen tegen die dat... Ja, Amerika is natuurlijk ook zo'n groot land met verschillende, zoveel verschillende mensen. Maar mijn ervaring is dat ja. mensen dat meteen vragen ook. van uh, Hoeveel, hoeveel money, money do you make? Maar... Ja, die ervaring heb ik niet zo, maar dat zou, dat zou inderdaad heel goed kunnen. Want het is ook een heel groot land. Ja. Hey, zo meteen gaan het over helden hebben. En ik, uh, ik begreep dat in Houston uh, de Bush-familie nog steeds held is. Is nu in Europa natuurlijk uh, niet echt meer het geval. Maar daar wil ik zo meteen alles over weten. Dus ik zou zeggen blijf hangen. Dan spreek ik je zo meteen. Gaan we doen? Gaan wij eerst even naar Beyoncé. If I were a boy. If I were a boy. You've been just for a day.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 She'd be faithful Waiting for me just a boy. Een uh, nummer uit 2008, If I Were A Boy. Radio 1, Filemon Wesselink, BNN, de wereld van Filemon. Laten we even luisteren naar een stukje uit Koefnoen, een komisch programma natuurlijk. Je kent het vast wel van de Nederlandse televisie, uh, Nederland 1 wordt het uitgezonden. Uh, en dit stukje gaat over superheld Job Komen. Job Komen, de de is vermoord, afgeslacht als een beest. De buurtregisseurs de straat op. Ik kom eraan. man! de nood is hoog. Kleuterclowns roepen dat alle Joden dood moeten. En veel thee. Jobko man, ze voetballen met rouwkransen. Ik hey, kom eraan. Maar hoe? De Jobmobiel is weer eens gestolen. De hele Ferdinand Bol ligt open. taxi chauffeurs lachen me uit voor zo'n klein ritje. Mm, ik weet het al. Ik ga lopen. Dachten jullie dat je van mij was? Jokomen! Tijd voor harde maatregelen. houden! Kom gaan! We zullen hier uitkomen met een goed gesprek en... een kopje thee. Hier, pak aan! Nee, niet twee! Laat iemand de. Bed. De genadeklap. Nee, geen discussie. Ja, het is je vast niet ontgaan deze week. Angelina Jolie heeft openbaar gemaakt dat ze haar borst heeft laten amputeren. Uh, en hierdoor heeft ze uh, nog maar 5% kans op uh, een erge vorm van borstkanker. En daarvoor was dat 87% en haar moeder is uh, overleden aan borstkanker. Dus dacht zij, ik laat ze amputeren, dan uh, gebeurt mij misschien niet hetzelfde. En uh, ze heeft dit laten weten door een uh, open brief te sturen naar de New York Times. En hierdoor is ze uh, voor veel vrouwen echt een held uh, geworden... omdat ze daar zo open over uit durft te komen. En dat leek ons een mooie gelegenheid om het te hebben over helden... Wat zijn de helden in Nieuw-Zeeland, Bangladesh, Australië en in uh, Amerika? We beginnen in Nieuw-Zeeland. Erik Derk zit daar, tv-maker. morgen voor jou, nacht hier. Ja, nacht. De helden van Nieuw-Zeeland, wie zijn dat? Nou, dat zullen jullie waarschijnlijk niet ontgaan zijn. Dat zijn natuurlijk de All Blacks. De All Blacks, de rugby team. Ja, dat... Uh... Uh, we zijn in 19... Uh, wat is het, twee jaar geleden wereldkampioen geworden. En dat toernooi werd in Nieuw-Zeeland gehouden... En werkelijk waar, heel het land stond op zijn kop. Ja, want zij staan ook wel echt bekend om uh, hun mooie spel. Hè? Het is heel technisch wat zij doen. Het is echt ja. een beetje het... Ja, hoe zeg je dat? Misschien wel uh, hoe Nederlands voetballen, zo, zo rugby je zij. Ja, ja, ja nou, het heeft lang geduurd voordat ik enthousiast werd over rugby. Want ik ben nog steeds een voetbalfan. Ik kijk nog steeds naar het Nederlands elftal. Maar uh, ja, als je het spel leert kennen en, en zoals de All Blacks het spelen... dan ga je het waarderen. En Ik was een van de gelukkigen die in de finale kon zijn uh, in de afgelopen Wereldcup. En als je dat ooit een keer meegemaakt bent, dan, dan word je toch een rugbyfan. Ja, ik, ik, ik was een keer uh, een rondreis aan het maken in Nieuw-Zeeland, heb ik er wel eens over verteld. En toen kwam ik daar net ja. aan. Ik had een busje gehuurd. En het eerste wat ik heel groot zag staan is: Go, All Blacks. Ik denk, wat, wat een raar racistisch land is dit. Maar <laughs> later kwam ik erachter dat het over die rugbyers ging. <laughs> Ja, ja, ja, ja. Maar we hebben nog meer dan... Die All Blacks is, is, is echt... Um, dat dat wordt je met uh, een kind al ingegoten. Dat, dat zijn de helden van Nieuw-Zeeland. Ze worden ook gebruikt uh, voor liefdadigheid bij het openen van uh, ziekenhuizen. Dan wordt een All Black uitge uitgenodigd om het lintje door te klippen. In Nederland is het de koningin, in Nieuw-Zeeland is het een All Black. Ja. Uh, je kunt je het bijna niet voorstellen. Maar we hebben ook een aantal hele belangrijke... Waarschijnlijk kennen jullie dat ook. Uh, mensen die niet meer leven. Uh, ken je Edmund Hillary? Nooit van gehoord. De, de man die um, Mount, Everest, Mount Everest heeft beklommen als oh, ja. eerste. Ja, ja, ja, ja. Oh, ja, dat is een Nieuw-Zeelander inderdaad. Dat is het. Uh, ken je, nou, even geschiedenisvraag. Ken je uh, Ernest Rutherford? Nee, ik moest eerlijk nee. bekennen, nee. nee. 1917 was de eerste wetenschapper die het atoom atoomgespleit heeft. Oké. Okay. Ja, en de dus... belangrijkste? Het was nog, nog niet geboren. Sheppard. Wat zeg je? <laughs> Kate Sheppard. <laughs> oh, wat ja, erg. Ik word je gewoon overhoord op de radio. Nee. nee Oké, okay. uh, Nieuw-Zeeland was het eerste land. en zij heeft het voor elkaar gekregen. voor het vrouwenkiesrecht in de wereld. Zo. So. Ja, dat, is, uh, dat, dat zijn feiten die hier in Nederland niet heel bekend zijn, volgens mij. maar daar dus heel erg belangrijk. En, en het leuke van is, al die drie personen die ik net noemde... die staan nu op onze banknotes. Oké. Okay. Dus vandaar dat jij ze ook allemaal kent. <laughs> ja. <laughs> en, <laughs> ja. Precies, ja. En want, want toen die banknotes de koningin werd eraf gehaald... of geloof dat, ik geloof dat ze er nog... Uh, Queen uh, hoe heet Elizabeth staat nog maar op één noot. Dus dat was nogal wat. Dat ze werd verplaatst uh, door of uh, vervangen door Nieuw-Zeelanders. Ja. Uh, die Edmund Hillary, die leefde toen nog. En Ik ben nagegaan, hij is ooit... Hij was de enigste levende persoon die ooit op een banknoot in de wereld terechtgekomen is. Bijzonder, ja. Hey, maar kan je, dat was zonde. Want in Nederland kan je denk ik wel stellen dat voetballers zijn wel de grootste helden hier. Die kent echt iedereen, die zijn wereldberoemd. Maar zijn het in Nieuw-Zeeland toch met name de sportmensen die de grootste helden zijn? Denk je, in de ogen van nou, Nieuw-Zeelanders? Ik, ik denk tegenwoordig hebben we ook een filmmaker, Peter Jackson. Oh ja. Die... Wanneer die ook maar in het nieuws komt. Die man is pas gepromoveerd tot sir. Um, ik geloof dat hij dan hetzelfde in Nederland een, een lintje krijgt. Je mm -hmm. Ken het wel, Lord of the Rings, The Hobbits, yeah. King Kong. Ja. Yeah. En, en, en niet te vergeten filmsterren, Russell Crowe. Oh ja. Yeah. Uh, en daar zijn we ook gek op. Ook al zegt hij zelf dat hij meer Australisch is dan Nieuw-Zeeland. Dus daar zijn we erg boos over. Yeah. Hij is geboren in Nieuw-Zeeland. Ja, yeah, ja. Yeah. Dus uh, filmmakers en, uh, en sporters. We zijn in. Ja, nee, ik. En ik, ik, een heel zijn klein in beetje tv-makers misschien ook. Dat ben jij. Nou, <hijen> nou ik. Ben, ik hoop, hopelijk kent niemand mij. Oké. Okay. <hijen> nou, nu wel. <hijen> nu je in dit radioprogramma zit. Hé, hey, dankjewel, Erik Derks. Oké. Okay, Bedankt op, voor je bijdrage. Ja. En ik spreek je snel weer, zo. hoop zo. ik. Oké. Okay. Karel Kuiperi in Bangladesh. Nogmaals, goedenacht. Hi. De helden in Bangladesh. Ja. Er was een vrouw die was onder het puin vandaan gehaald... Hè, na die uh, ramp uh, met de textielfabriek. Ja, klopt, klopt. Die, uh, dat is wel echt een soort held. Want hoe lang heeft die onder het pu puin gelegen? 17 dagen. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Ja, dat is echt niet normaal. Ze heeft uh, overleefd. Ze zat net in een soort ruimte waar ze kon bewegen. En ze was wonder boven wonder door de instorting zelf... niet echt gewond geraakt. En ja, ze heeft daar 17 dagen in het donker gezeten... en een beetje op de tast heeft ze wat uh, uh, flesje water kunnen vinden... en wat koekjes in een rugzak van uh, nou ja, andere mensen die daar lagen... die al dood waren. God, en zo met een beetje water en wat koekjes heeft ze het overleefd. Zit je daar 17 uh, dagen tussen het lijken in het donker? Dat moet een, een nachtmerrie zijn. Ja, echt, zijn. Uh, echt verschrikkelijk. Hey, en die vrouw is uh, nu een Hel heldin. Hoe uitzicht dat? Uh, nou, dat uitzicht er vooral in dat uh, de kranten elke dag wel volstaan van hoe het met haar gaat en hoe ze zich voelt. Het is natuurlijk allemaal nog best vers. Ja. Uh, ze, ze ligt volgens mij op dit moment nog net wel of nog net in het ziekenhuis. Maar ze is bijna helemaal hersteld. Ja. Uh, en dan gaat, gaat het mediacircus ermee aan de haal en dan zal, zal de politiek zich ermee willen bemoeien. Dan zal het niet lang duren voordat de uh, prime minister met haar op de foto wil en er een envelopje geeft met geld om haar te helpen. Want dat is hier de manier waarop je dat doet. Ja, maar denk je dat, en dan zij, als de, ja? denk je dat zij dan ook een soort van celebrity uh, wordt? Nou, dat, dat, dat weet ik niet. Want uh, ze, ze denken niet dat dat zo gaat. Ik denk niet dat heel makkelijk hele arme mensen hier echt celebrities worden. Oh, daar heb je echt geld voor nodig. Uh, ja, of je moet uh, ja, een hele goede cricketer zijn. Ja, want dat zijn de andere helden in, uh, in Bangladesh, sportmensen. Ja, dat, de denk ik, uh, dat denk ik wel. Uh, de de, zeg maar, iedereen kent hier Shakib. Dat is de beste cricketer van het cricketteam. En de mensen zijn er zo trots op dat hij zo goed is. Want hij is ook zeg maar, internationaal gezien de beste. Oké. Okay. Uh, ja, daar zijn mensen wel heel trots op. Maar dat ja. is anders dan, die, dan dat meisje uit dat gebouw. Ja, maar, maar cricketspelers zijn wel de grootste, in algemeen gezien de grootste helden van het land... Ja, dat denk ik wel. Zoals hier ja. voetballers, ja. Ja, nou. wel een beetje, ja. Duidelijk verhaal, Karel Kuiperi. Leuk dat je hier in onze <laughs> uitzending was. Natuurlijk. En ik hoop je snel weer te spreken vanuit Bangladesh. Ja, tot snel. Hoi. Sophie Schreuders in Australië. Goedemorgen voor jou, nacht. Uh, wat Hoi. is uh, de grootste held in Australië volgens jou? Oh, de grootste held weet ik niet, maar uh, ze is wel redelijk groot. En dat is Cathy Freeman. En zij is uh, Aboriginal. En zij heeft in de tijdens de Olympische Spelen in Sydney in 2000... Heeft ze een gouden medaille op de 400-meter sprint of zo. Is dat? Volgens mij was het Volk de 400, ja. Ja, en, uh, dus zij is wel echt een, uh, een grote held. Ja, want zij was uh, de eerste Aboriginal die zo'n belangrijke sportprijs won. Ja, de eerste en tot nu toe dus ook de laatste. Maar uh, en ze, ze droeg ook zo'n uh, zo speciaal pak, zo'n aerodynamische... Zilverkleurige pak over het ja. hele lijf. En uh, dat was ook helemaal hip en happening toen. Want in Australië maar... is niet iedereen heel erg positief over Aboriginals, over maar wordt zij dan wel echt uh, als Heldin gezien? Ja, echt als Heldin. En ook echt als iemand die. Uh die het dus makkelijker maakt voor andere Aboriginals uh, uh, of nou, die dus kan laten zien van hé, hey, weet je wel we, we betekenen wel wat want die, ze zijn natuurlijk zo lang onderdrukt geweest en het is allemaal echt uh, verschrikkelijke dingen hebben ze met de Aboriginals gedaan ja maar, zij, maar nou, zij is ook echt een heldin voor conservatieve Australiërs ja ook ja ook ik bedoel je kan niet om de Aboriginals heen natuurlijk dus uh, ja je moet uh, zelfs als conservatieve uh, politicus of weet ik veel als constructief persoon moet je ook wel uh, kan je dat niet ontkennen zeg maar dat het geen uh, heldendaad was. Maar als je in. in Australië ook maar iets goed doet wat te maken heeft met sportbeenheld, het is echt een, een enorm sportgefocust land. Ja, het is echt onwijs een sportland en uh, ze doen hier ook echt uh, mega veel aan cricket. En ja. ik vind er echt zelf echt helemaal geen doel aan. Ik weet niet. <lacht> Wat vind jij ervan? Uh, ja, ik ken de regels niet heel erg goed... maar het lijkt me wel, uh, het lijkt me wel leuk. Ja, ik hou wel van die ja? sporten die eeuwig lang duren. Drie dagen. En ik heb ook gehoord ja. dat je, als je naar een cricketwedstrijd gaat... dan neem je ook een picknickmandje mee en een krantje. En dat hele gevoel lijkt me wel relaxed. Ik kan ook eeuwig, ja, nee, wel eeuwig wel lang de... naar zo'n snoekerwedstrijd kijken, bijvoorbeeld. Ja? Ja. Nee, maar ik, ik vind wel dat uh, zodra je inderdaad als je in het stadion komt... Dan is er echt, uh, heerst er echt zo'n gevoel van saamhorigheid. En dan inderdaad uh, deel je biertjes en je drankjes en weet ik veel met iedereen. Dat is echt hartstikke chill. Maar uh, echt van de sport zelf moet ik niet zoveel hebben. Maar het is wel het sociale gedoe eromheen. Dat is heel leuk. Nou, ik, uh, ja, want ik ben ook uh, ik ben gek op sport en Dat is dan echt een afwijking van mij. Maar het sociale gedoe, ja. het, het <lacht> spreekt me dan ook wel. <lacht> Wat uh, vind je nog meer saaisport sport dan? Uh, ja, daar ga ik de volgende keer over praten. Want we moeten echt verder. We oh ja. zijn er bijna, okay. bijna doorheen. Maar in ieder geval, ontzettend okay. bedankt. En het, uh, ons gesprek voel ik in ieder geval niet saai, hoor. Oh, nou goed zo. Ik ook niet. Fijne dag, Sophie. Ja, hetzelfde. Hoi. Dan gaan we nog naar professor Roel Verhaak in Houston. nacht nogmaals. Goedenavond. Hey, we hadden het er al even heel kort over. De familie Bush is nog steeds held in Houston. Hè? Hoe zit dat? Nou, zij komen hier uit de omgeving. Uh, en het gaat dan voornamelijk om Bush Senior. Van Bush Junior hoor ik eigenlijk niet zoveel. Uh, maar Bush Senior, die was dan onlangs lag hij in het ziekenhuis. Ik um, ben even kwijt wat hij had, ik geloof iets met zijn hart. Maar dat was dan wel dagelijks voorpagina nieuws hoe het met hem ging. Ja, en, maar uh, Bush Junior komt daar ook vandaan. Maar die heeft dan zoveel fouten gemaakt tijdens zijn presidentschap... dat ze hem ook niet meer als held kunnen zien, denk je? Het was in elk geval opvallend dat hij bij de recente uh, uh, presidentsverkiezingen nergens uh, aanwezig was. Ik denk dat dat uh, vrij ongewoon was en dat dat ook wel aangeeft dat uh, ja, mensen ook wel begrijpen dat hij niet zo'n zo fantastische president was. Nee, en dat komt dan waarschijnlijk met name ook door die Irak-oorlog, hè? Ja, dat durf ik niet te zeggen. Ik denk dat er een heel, heel veel dingen mis waren. Ja. Hey, laten we even teruggaan naar de aanleiding van dit onderwerp. Namelijk de borstamputatie van Angelina Jolie. Hoe kijk jij daar tegenaan? Want jij doet onderzoek naar kanker. Ja, nou, dat is een leuke vraag. Nou, preventie is veruit het meest effectief. En als je teruggaat in de geschiedenis van wat heeft nou het meest geholpen in kankerbestrijding... dan is dat, dan is dat preventie. Uh, het is fantastisch wat, uh, wat Angelina Jolie heeft gedaan, omdat zij hiermee uh, heel veel vrouwen erop wijst dat dit echt de juiste beslissing is als dat gen, of die die gen afwijking bij jou wordt ontdekt. Ja, dus je vindt het echt een, een, een goede ontwikkeling. Ik was echt blij om dat nieuws te kunnen lezen. Ja, niet voor haar natuurlijk, maar nee. ik denk dat voor de bekendheid heel erg goed is. Ja, want ik hoorde dat ze dan een sneetje onderin maken... en dat ze dan de hele zaak eruit halen... en dan meteen daar siliconenborsten voor in de plaats doen. Ja, dat hoorde ik ook. Ja, ik, ben, ik, ik, uh, ik ben geen klassisch chirurg, nee, maar, maar ik kan me wel iets bij voorstellen. Dat klinkt wel als een, een best wel goede oplossing, vind ik. Lijkt mij wel. Hm. Um, ja, ze, ja dit, dit is denk ik heel persoonlijk voor iedere vrouw... Uh, hoe, ze, hoe ze zich daarbij voelt, maar als je dat... Als je die genaanwijking hebt, ja, dan heb je gewoon een hele hoge kans op borstkanker. En ook op, uh, op eierstokkanker. Dus ik denk dat zij haar eierstokken ook gaat laten verleiden. Ja. Um, en uh, ja, dat is, dat is gewoon de juiste beslissing. Zeker als je kinderen hebt zoals zij heeft. Ja, en, en, en jij zit in de, in de wereld van kankeronderzoek. Wer, werd er over het algemeen ook positief over gesproken? Uh, ja, zeker. Ja, dus uh, zij is wel echt een soort van uh, heldin voor jou nu. Nou... <laughs> Dat gaat wat ver, denk ik. Ik, ik, ik, ik heb uiteindelijk uh, het meeste respect natuurlijk van mijn, mijn vakgenoten... die, uh, die uh, dingen ontdekken. Bijvoorbeeld um, de meneer die uh, een hele goede behandeling... voor borstkanker heeft ontdekt. Uh, daar heb ik dan toch iets meer respect voor. Hoe heet hij? Maar ik denk zeker... Uh, meneer Dennis Sleeman. Oké. Okay. Een, een, een, een arts uit Californië... die heeft uh, voor een hele agressieve vorm van borstkanker... Heeft hij een hele goede oplossing bedacht. Um, maar, uh, maar ik juist het zeker zeer toe, wat, wat Angelina Jullie heeft gedaan. Ik vind het heel moedig voor haar ook om daar zo open, open over te schrijven, omdat zij natuurlijk in de spotlight staan. Ja, ja goede ontwikkeling. Hey, Roel, ja, Roel Verhaak, ontzettend uh, fijn dat je ons te woord wilde staan uh, deze nacht. En ik hoop dat we je vaker kunnen bellen. Nou, hoop ik ook. Bedankt. Je bent uh, de eerste professor in ons bestand en daar zijn we hartstikke trots op. <laughs> nou, Laten <dan> we meer volgen. <laughs> Oké, okay, uh, go goede dag daar in, uh, in Houston. Dankjewel, goedjes. En ondertussen is uh, iemand hier de studio ingeslopen... die uh, nou, geen professor is. Maar, maar wel een held. Uh, wel een ja. held. <laughs> Namelijk Frank, goeienacht. Vandaag ja, Yes. Uh, jij hebt altijd één thema in je show. Wat is dat uh, deze nacht? Ik kon er niet onderuit, Fiedelmoen. Oké, okay, ik uh, ga naar huis. Of uh, ga je echt zeggen dat het songfestival jouw thema is? Jongen. Nou, Frank, ik was het ook niet van plan. Jij, jij, jij, jij bent hier de meest rock persoon van de nacht van BNN. Wat, wat Moet je nagaan? Ik, kon, ik, had, ik heb iets heel anders voorbereid. Maar ik zat te kijken en ik, ja, ik heb echt van genoten. Het spijt me. Frank. Heb ja, je, helemaal... krijgt ook, je krijgt ook een beetje raken. Ja, Daar Krijg ik er een beetje kleurtje <laughs> van, inderdaad. <laughs> heb jij niet gekeken? Nee, ja, nee. Nee. nee. Het, het was spannend. Er gebeurde veel. En het, was, het waren ook de bizarste dingen weer, maar. Het kwam wel natuurlijk omdat Anouk erin stond, dat het allemaal wat spannender was. En dit is het en, natuurlijk wel rock'n'roll. Ja, daarom, daarom, dus een beetje rock'n'roll kan. Heeft zij eigenlijk voor jou het uh, Songfestival rock Roll gemaakt? Nou, het is wel, ik ben voor het eerst echt zowel dinsdag gekeken bij de halve finale als vanavond. Dus dat is wel echt voor het eerst in mijn leven, dus ja, Anouk heeft het wel wat toegankelijker gemaakt voor... Ja, ja. En echt met je vrienden en een poelletje gemaakt en zo en... Maar ik zat met een vriend lekker biertjes te drinken terwijl we naar het Songfestival keken. <laughs> ja, sorry. Wat vind je ervan, van het Songfestival en nou, ik heb, ja, ik heb, ik heb, ik, nee, ik heb er echt niks mee. Nou, ik nee. heb wil wilde... het aangezet en ik ben uh, gelijk de slaapkamer ingegaan. Maar ik volg natuurlijk wel weer de gewonnenheid. Dus dat is gewoon nieuws, maar uh, nee, nee. Nou, hele goede nacht. dankjewel. ik kan het gebruiken. De wereld van Philemon. Die en... en.